9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Drukte op de Noordzee. Noopt er Rijkswaterstaat ertoe om nieuwe vaarroutes aan te leggen? We spreken zo in het Radio 1-journaal van de NOS, de Rijkshavenmeester in Rotterdam. Maar eerst al het andere nieuws. In het NOS-journaal met Jan van de Putten. PostNL heeft vorig jaar de bezorgnorm net niet gehaald. Wettelijk moet PostNL 95% van de post binnen een dag bezorgen. Maar volgens de autoriteit Consument en Markt heeft het bedrijf 93,6% van de brieven die gepost werden de volgende dag bezorgd. Als PostNL volgend jaar nog niet volgens de normen bezorgt, kan de ACM een boete opleggen van maximaal 10% van de omzet van het postbedrijf.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 We zijn tot de conclusie gekomen dat op een aantal plaatsen op die Noordzee de veiligheid wat onder druk komt te staan. Een tweede reden is dat ook de bereikbaarheid van de zeehavens moet worden blijven gegarandeerd. De nieuwe routes gaan de komende nacht in. Voor die tijd worden alle boeien verlegd die de routes op de Noordzee aangeven.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 In Zimbabwe zijn de presidentsverkiezingen aan de gang. Het is een strijd tussen twee machtsblokken, zegt correspondent Ellis van Gelder. De twee belangrijkste partijen, de MDC van Morgan Zwangrij tegen de ZANU-PF van Robert Mugabe. Er zijn hier helaas geen opiniepeilingen en, ja, en onderzoeken die er zijn, die zijn vrij, vrij oud. Dus eigenlijk is het best wel lastig om te zeggen wie er gaat winnen. Bij de vorige verkiezingen waren er veel rellen en nu is de campagne rustig verlopen. Wel waren er veel demonstraties, maar daarbij werd weinig geweld gebruikt.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 Dan nog het weer, hier en daar een bui en verder van tijd tot tijd zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen droog en veel zon, het wordt zomers tot tropisch warm... tussen de 25 en 31 graden. Ja, Jan had het net al over die zaak Bradley Manning. We kijken daar ook nog eventjes op terug... op de uitspraak dus van de Amerikaanse rechter. Dat zo in het Radio 1 Journaal. Nee, zo kan ik het niet lezen. Iets verder weg, Henk. Zo. Nee, nog verder.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 De nieuwe vaarwegen die gaan vannacht in op de Noordzee. Hoort u straks nog veel meer over. Reportage hebben we uit Mali, waar uh, verkiezingen zijn gehouden afgelopen zondag. En in het Friese Veraneker wordt vandaag gekaatst. De PC begint uh, op zoek naar de nieuwe koning. En onze verslaggever Martijn van der Zanden, die is erbij. Voor de Amerikaanse klokkenluider Bradley Manning is het afwachten welke straf hij krijgt. Gisteren werd hij door de militaire rechter op veel punten schuldig bevonden. Manning maakte 700.000 geheime Amerikaanse overheidsdocumenten openbaar. De meeste Amerikanen zijn het wel met de straf eens, zegt correspondent Wessel de Jong. Voor de meerderheid van alle Amerikanen is het gewoon een landverrader... die de grootste geheimen van het land gewoon aan de grote klok heeft gehangen... en daarvoor veroordeeld moet worden. Nou, verder heeft hij natuurlijk een hele kleine fanatiek... Aanhang. Die zegt dat het een naïeve jongen was die een maatschappelijk debat wilde organiseren over het Amerikaanse buitenlandse beleid. Gehoopt dat zo'n debat zou ontstaan na zijn, uh, na zijn lekken. En dat hij dus geen spion is, zeggen zij. En dat is dus wel het oordeel van de rechter geweest. Boudewijn Gores is van het Bradley Manning Steuncomité in Nederland. En hij noemt de straf onrustbarend. Uh, dit is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 Die zeggen toch, dit is toch wel een hele zware straf voor zo'n zo klokkenleider. Het is toch eigenlijk niet hoe een democratie zou moeten omgaan met zijn klokkenleiders. En voor mensen als Edward Snowden, die in Moskou zit... en Julian Assange, de oprichter van Wikileaks... betekent dit toch niet heel veel goeds als die in handen zouden vallen van Amerikaanse justitie. Want die zouden dan toch ook beticht worden van, van spionage. Hoe lang menning de gevangenis in moet, dat is nog niet bekend. Daar gaan ze dus vandaag over delibereren. Dat uh, eigenlijk een heel nieuw deel van het proces gaat gaat vandaag dan beginnen. Dat is meteen ook het grote verschil tussen een civiele procedure... en een militaire procedure. Ze gaan nu eerst nog eens uitvoerig vaststellen... wat voor schade Manning heeft berokkend aan de Amerikaanse staat. Dat gaan ze dan achter gesloten deuren ook nog eens bepalen. Nou, hij is bijvoorbeeld schuldig bevonden op zes punten van spionage. Voor al die punten staat uh, tien jaar gevangenisstraf. Nou, hij is nog schuldig aan meerdere punten. Dus al met al zal hij 136 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen... Nou, het is niet de verwachting de recht, dat rechter kolonel Lint dat ze zover gaat. En bovendien, Menning zou ook nog eens in beroep kunnen gaan. Dus het kan überhaupt nog wel eens een tijdje duren voordat hij zijn straf gaat horen. De laatste was Wessel de Jong die uh, sprak over Bradley Manning. Vannacht om twee uur wordt het op de Noordzee voor schippers allemaal anders. Dan gelden namelijk nieuwe scheepvaartroutes. Het moet het drukke scheepvaartverkeer in goede banen leiden. Veel van dat verkeer heeft natuurlijk de bestemming Rotterdam. En René de Vries is de havenmeester van Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij met de wijziging? Absoluut, want dit is een uh, verbetering voor de toegankelijkheid van, uh, van de Rotterdamse haven. Ja, kunt u dat uitleggen? Nou, je moet die verkeersscheidingstelsels op de Noordzee zien als een soort stelsel van snelwegen. En wat zien we nu de afgelopen jaren? De haven wordt drukker, de schepen worden groter. En we hadden nog steeds als het ware die oude routes. Wat er nu vannacht gebeurt, is het omleggen van die routes. En dat doen we samen met haven Amsterdam, Kustwacht, Rijkswaterstaat, Haven Rotterdam. En er wordt in één nacht dat als het ware dat snelwegenstelsel veranderd. Zodat en de toegankelijkheid van de Rotterdamse haven verbeterd wordt... maar ook de aansluiting, als het ware, van Rotterdam... en dan schepen die je naar het noorden varen langs de Amsterdamse haven. Mag ik het me zo voorstellen dat je eigenlijk, als je het naar landbegrippen vertaalt... Ja. Nederland moet zien zonder snelwegen, met het huidige aanbod van verkeer... en dat dat allemaal over de provinciale wegen moest? <lacht> nou, zo erg is het. Oh, <lacht> zo dramatisch is het nu ook weer niet. We hebben ook op zee al snelwegen. Okay. Maar door nu en dan moet je er even wat veranderen... en uh, moet je het even nog beter maken dan... Is. En dat gaat gebeuren dus vannacht. Bent u er trouwens bij betrokken geweest? Mocht u een beetje een verlanglijstje indienen? Wij uh, hebben zeker ons verlanglijstje ingediend als, als Haven Rotterdam. En uiteraard wordt er ook naar ons geluisterd. Maar we doen het wel in goed overleg met kustwacht, Rijkswaterstaat en Haven Amsterdam. Ja, nou uh, wordt het drukker en drukker en drukker. Dat is dan de, de aanleiding. En uh, u zei zelf ook, ze worden groter, de schepen. Is er nog wel ook voldoende ruimte? Want uiteindelijk moet je bij Hoek van Holland toch uh, in een kleine ruimte naar binnen. Nou ja, um, op de, Noor de Noordzee is groot, dat is waar. Maar het is ook een van de drukste zeeën ter wereld. En er zijn natuurlijk meerdere gebruikers van de Noordzee. Want er komen ook steeds meer windmolenparken op, uh, op zee. En dat was ook iets waar rekening mee gehouden moet worden... met de, aan, uh, met de aanpassing van het verkeersscheidingsstelsel. Als ze eenmaal in de haven Rotterdam komen... dan heeft hij uiteraard voorkomen gelijk... ja, die is toch wat kleiner dan de Noordzee. Maar goed, daar doen we ons uiterste best elke dag... om, om het verkeer goed te plannen en te begeleiden. Dus dat gaat gewoon goed. Ja, wat is uw grootste nachtmerrie? Wat kan er misgaan vannacht? Nou, eigenlijk heb ik er, Ik denk niet dat ik er de komende nacht een nachtmerrie van zou krijgen. Omdat het namelijk heel goed is voorbereid. Uh, onze mensen achter de radar die contact hebben met de schepen op de Noordzee... die informeren de scheepvaart. Onze collega's in, uh, in Amsterdam doen hetzelfde. Uh, de kustwacht heeft een vaartuig. Speciaal vannacht eigenlijk zo'n beetje ter hoogte van Scheveningen. U kunt zich voorstellen, zo'n beetje tussen Amsterdam en Rotterdam in... Op, uh, ...op de Noordzee ge, ge, gestationeerd. Er zijn alle, vorm, alle mogelijke vormen van communicatie zijn aangegrepen... ...tot en met Twitter er toe. Dus ja, ik heb het idee dat het scheepvaart het, het, het kan weten... ...en degene die het nog niet weet, die informeren we de komende nacht. Ja, het blijft gewoon lekker rustig op de Noordzee. Ik hoop het wel. Vannacht, ja. Gaan we gewoon vanuit, meneer De Vries. Ik dank u wel voor het gesprek. Oké. Okay. René De Vries, de havenmeester van Rotterdam was dat. Het noorden van Mali werd negen maanden lang bezet... door moslim-extremisten die de bevolking terroriseerden. Toch konden sommige inwoners zich wel vinden... in hun strenge opvatting over de islam. Inmiddels is het noorden bevrijd door het Franse leger. Maar in het zuiden groeit de aanhang van de extremisten. Correspondent Koert Lindij sprak over deze ontwikkeling... met vooraanstaande Marinese moslims. In de nauwe steegjes van Mopti mixen de uitlaatgassen van brommetjes... en de zoete geur van koeienstront. Oud en nieuw. Oud is de Sufi stroming van de islam, de tolerante vorm van het geloof... met respect voor Afrikaanse culturen. Nieuw is de strenge Arabische vorm van de extremisten... die vorig jaar negen maanden lang het noorden van Mali bezetten. In de bazaar van Mopti ontmoet ik Abdurrahman Toure. Hij is de president van de jonge moslims in deze oude Malinese stad. En ik vraag hem, wat denkt u nou dat er gebeurd is in het noorden... Waarom hadden die jihadisten zo'n succes? Ik krijg hier een les in de Koran en wat de profeet allemaal geleerd heeft. En de profeet heeft de wereld geleerd dat moslims geen moslims mogen aanvallen om hen te bekeren. Het is dus fout wat de extremisten in het doorde deden. Want wij zijn moslims hier in Mali. Ze hadden ons niet Mogen aanvallen. Dat is niet juist wat ze gedaan hebben. En begrijpt u vooral, het gaat ook om armoede. De jongeren die zich aansloten bij deze extremisten deden dat omdat ze betaald werden of omdat het onder dwang gebeurde. Maar het was niet islamitisch wat de extremisten in het noorden van Mali deden. In Bamako, in het zuiden van het land, ontmoet ik Maki Ba. Hij is hoofd van de Unie van jonge moslims in Mali. Ik vraag hem of de extremisten ook aanhangers in de hoofdstad hebben. Ja, maar dat is Want de groepen die de Mali hun agenda is om de Mali te Maar natuurlijk, dat is bekend. Het is voor hen niet alleen een militaire strijd. Ze hebben ook een sociale en een ideologische agenda. Dus er was een celijlendormand. Op het sud. De extremisten hebben slaapcellen hier in het zuiden. En ze hebben contacten met hun soortgenoten in het buitenland. Die cellen van de extremisten, die moeten nog worden uitgeroeid. Ik zocht in Bamako ook Maiga Lalle Mariam Haidara op. Zij doet onderzoek naar een andere vorm van islam... die opgang doet in Mali, die van Bamako de Wahhabiten. We moeten ook kijken naar een gevaarlijke ontwikkeling in het zuiden en in Bamako. Dat is de groeiende invloed van de Wahhabieten, van hun extremistische vorm van de islam. Zij dreigen spanningen te veroorzaken tussen niet alleen onze soefie vorm van Islam hier in Mali, maar ook met andere religies. Wie financiert deze stroming van de Islam? Ze financé principalement par l'Arabie Saoudite en le Qatar. Saudi-Arabië en Qatar. Zij hebben heel veel geld. Dangereux voor Mali. Bien évidemment. Ja, de Wahhabieten vormen een gevaar voor het land reportage was van Koert Lindeijer. PostNL heeft vorig jaar niet alle post op tijd bezorgd. Dat constateert de autoriteit, consument en markt. Wenne van Bastelaar is van PostNL. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is een wettelijke eis dat 95% van de post op tijd bezorgd moet worden. Hoe kan het dat niet alle post op tijd is bezorgd? U zult zich wellicht nog herinneren dat wij vorig jaar de reorganisatie van ons postbedrijf, ons brievenbedrijf, hebben opgestart. Ja. En dat de reorganisatie met name in Sert en Bos, de regio Sert en Bos en de regio Utrecht niet goed verlopen is. We hebben de reorganisatie toen ook stilgelegd omdat we te veel kwaliteitsproblemen hadden. En eigenlijk is dat gebeuren, die mislukte reorganisatie, de voornaamste oorzaak van het niet halen van de kwaliteitscijfers. En dat komt in de toekomst niet? meer voor, want het is nu allemaal tiptop in orde. Uh, het, gaat, uh, het gaat goed, inderdaad. Uh, we zijn in februari opnieuw uh, gestart met die reorganisatie. Op een andere wijze dan uh, we in 2012 gedaan hebben. Die reorganisatie is al een aantal maanden gaande En we zien dat de kwaliteitscijfers uh, goed zijn. Dat uh, de post, uh, uh, in de meeste gevallen op tijd, aankomt. Ja, incidenten uh, nagelaten. gaat. Nee, goed. maar dat, dat mag ook. Want de wettelijke eis is 95 uh, uh, procent. Maar dat moet je halen. Daar zat uh, PostNL uh, onder. Nu heeft u eigenlijk geluk. Want uh, de... De nieuwe autoriteit consument en markt die kan dit jaar nog geen boete opleggen, maar volgend jaar wel. Ja, maar de autoriteit laat ons ook weten in een brief aan, aan PostNL... dat ze ook zien dat wij de problemen die wij in 2012 hadden dat wij die voortvarend hebben opgepakt. Ja, precies. Oftewel ze zeggen van we hebben er vertrouwen in in ja, de toekomst. Ja, ja, en wij zullen dat uh, onze best doen om dat vertrouwen uh, zowel richting de toezichthouder... maar ook uh, zeker richting het Nederlands publiek uh, uh, zo goed uh, mogelijk baar te maken. Ja, en nog eventjes zodat we het allemaal weten. Wat houdt dat eigenlijk in, uh, die wettelijke eis van op tijd bezorgen? Moet dat dan binnen 24 uur? Precies. Dat, uh, dat mensen, uh, die moeten ervan op aankunnen dat uh, als u uh, een brief in de briefbus uh, stopt... Uh, voor zes uur natuurlijk, want dan wordt hij gelegen... Uh, dat die de volgende dag op de plaats van bestemming is. Dat is de eis en daar moet dan worden voldoen, uh, voldaan, sorry. Uh, en dat gebeurt op dit moment, zegt u? Ja. Nou, dan hebben wij een gesprek over het verleden gehad, maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hoe zit dat ook alweer? Nou ja, in ieder geval in de toekomst gaat het beter. Zeker. Meneer van Bastelaar, dank u wel. Taps the shades and sell a Chevy 69. How bizarre. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats. Lions, snakes, monkeys. Village beats righteous. Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre.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 The elephants have town. People jump and dive, and the clowns are stuck around, keeping using Nou bizar, OMC en OMC staat voor Otara Miljonairs Club. Verwijzing naar Otara stad eh, in Nieuw-Zeeland. Utrechtse zandpad gaan we het eh, dan over hebben. Want de prostituees die niet meer kunnen werken in de seksboten aan het Utrechtse zandpad... die willen een schadevergoeding van burgemeester Wolfson van Utrecht. Vorige week moest de buurt in Utrecht sluiten op last van de gemeente. Wil Post is een van de advocaten van de vrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo een schadevergoeding? Nou, het, is zo dat, uh, het zijn allemaal zelfstandige ondernemers, uh, krijgen dus geen uitkering. Uh, er zijn een groot aantal expertanten die willen niets meer met uh, weet je wel, zandpad te maken hebben in Nederland. Dus nieuwe werkplekken is voor een aantal toch veel lastiger gebleken. Uh, en ja, dan is het een kwestie van ondernemersrisico. Had je hierop kunnen voorbereiden, nou nee, denken wij. Nee. En als je kijkt naar mensenhandel, dan hoort dat, dat bij de verantwoordelijkheid van een overheid om daarvoor te zorgen. En als dan het inkomen wegvalt, uh, ja, past dat niet meer bij het ondernemersrisico van het prostituees. Nee, over wat voor soort bedragen hebben we het? Nou, we, we hebben even een grove berekening gemaakt. Uh, er zijn natuurlijk een aantal die wel weer aan het werk zijn. Maar als we beetje allemaal zouden meenemen, als, we als niemand aan het werk zijn, dan praat je al gauw over 250.000 per week. Uh, dan kom je op een miljoen per jaar uit, uh, per maand uit. Ja. Dat is een behoorlijke schadepost. Gaat u dat ook eisen? Of zegt u van nou, we, we, we kijken nog eventjes, we middelen het misschien een beetje? Ja, kijk, op het moment dat we de belastingbetaler uh, kunnen ontlasten, dan zullen we dat natuurlijk doen. En degene die al ergens anders werken, die gaan echt geen schadevergoeding eisen. En degene die uh, op hoge kosten uh, ja, gejaagd zijn, die zeggen, als ik maar een gedeelte van die kosten krijg, maar we willen wel dat de gemeente weet... Ja, het is uh, weet je wel geen vrijkaartje nee. wat daar geweest is. Nou, u bent advocaat van, uh, van de vrouwen, zei ik uh, in de inleiding ook, heeft u contact met ze, want we lezen vanochtend ook in de krant, dat er een heleboel eigenlijk zoek zijn? Ja, er zijn een aantal zijn in zoek. Uh, we hebben van degene die uh, in het begin de petitie getekend hebben uh, om het zandpad open te krijgen, hebben de e-mailadressen. We hebben een Facebook hebben we geopend. Uh, en ja, de, de meiden hebben allemaal elkaars telefoonnummers. Dus uh, wij, wij houden contact met, uh, met elkaar. Ja, maar... We hebben heel veel vrienden en uh, familieleden... en allemaal andere advocaten die, die graag willen helpen. Dus dat valt wel heel erg mee. Ja, want weet u waar ze allemaal terecht zijn gekomen? Nou, van een aantal niet. En daar maken we ons ook eigenlijk zorgen om. en uh, We hopen met deze actie... Uh, de ja, mogelijke mensenhandelaren die dan actief zijn... Ja, ook, ook uh, weet je wel, in, in beeld te krijgen van, ga, dat, ga ze nou niet beschadigen? Ja. Weet je wel, uh, ze, ze zijn waardevol. En het is niet zo dat nu ze weg zijn bij het zandpad, dat ze ook plotseling niets meer uh, kunnen betekenen. Maar u maakt zich ja. zorgen, zegt u. u, maakt u zich zorgen dat de mensenhandelaren um, zeer als anders hebben ondergebracht? dat ze nu ergens zijn waar ze minder veilig uh, een werkplek hebben... dan dat ze hadden op het zandpad. Ja, en dan nog wel enig idee om hoeveel vrouwen het gaat dan? Ja, ja de, de verhalen die, die wisselen, uh, en wisselen het maar, dan was het ook wel makkelijk. Uh, de ene keer hoor ik percentages van 5 en dat zijn er van de exploitanten. En de andere keer hoor ik percentages van 80 en dat is er van de burgemeester. En juist die onbekendheid is het meest verontrustende. En daarom vinden we ook dat het gewoon goed geregeld moet worden... zoals je dat voor iedere ondernemer doet. Begrijp ik. U heeft het helder uitgelegd. Mevrouw Post, ik dank u wel. Wil Post was dat een van de, of de advocaat van de vrouw op het zandpad. Het loopt tegen half tien. Ik denk dat de keeltjes een beetje gesmeerd moeten worden... in Vraag en in Friesland. Want zo dadelijk om half tien bij de PC... we hebben het over kaatsen, dan uh, wordt het volkslied ingezet. Martijn van de Zanden al een beetje gevolgd op de tekst. Nou, ik heb een klein beetje geoefend en het stadion begint inderdaad hier langzaam vol te lopen. De harmonie is zojuist op het veld gekomen. De vaandeldragers staan ook op het veld. En op dit moment komen ook de leden van de PC, van de permanente commissie, het veld op. Dus nou ja, het is hier klaar om te gaan beginnen inderdaad. Zojuist waren hier nog wel spelers aan het inspelen. En die zijn ook klaar voor de wedstrijd. Ja, zeker. Hoe heb je je voorbereid? Gisteren al we lekker aan het werk geweest. Vorige week zijn we een dagje weg geweest met z'n drieën. Maar uh, nee, gewoon lekker ontspannen. Is dus e eerste de eerste keer dat je meedoet? Nee, tweede. Hoe spannend is deze wedstrijd, deze dag? Ja, toch wel, wel spannender dan anders, hè. Ja. Hoezo? Al die mensen eromheen. Dat doet al wat met je. Ja. Wat, wat doet dat met je? Kun je dat uitleggen? De sfeer, ja. Het gevoel, zeg maar. Ja. Het kriebel, zeg maar. Je wordt er, je wordt er beter van. Ja. Word je de koning? Ik hoop het. We doen ons best. De eerst, eerste omloop, maar eens. Ja, en die eerste omloop gaat dus zo meteen beginnen. Wat ik al zei, de leden van de permanente commissie in een zwart jacket met een uh, hoed zwaaiden ze net naar het publiek en ze nemen nu plaats op de plek waar zij uh, de wedstrijd uh, gaan bekijken. Ja, even kijken naar wat, wat mensen hier. Uh, hier staat een meneer te kijken. Trouwe bezoeker van de PC. Kun je wel stellen, ja? Absoluut. Hoe vaak bent u al geweest? Nou, zo ongeveer 40 jaar, neem ik aan. 40 jaar. 40 jaar, Ja, klopt. Ondanks dat ik nog maar 61 ben, toch 40 jaar. Ja, u bent er, bent er mee groot geworden, zeg maar. Ja, dit is een sport waar, waar je eigenlijk mee opgroeit en waar je mee uh, ja, groot wordt, laten we zo stellen. Ja, u staat in het stadion, als het straks vol is, ongeveer 10.000 mensen. U blijft hier staan, geloof ik. Hè? Ja, ik blijf hier vanmorgen staan en uh, vanmiddag dan uh, zie ik wel weer verder. Mevrouw Naasme, ik zag dat u net. Uh, u had een kussentje in uw handen net. Hè? Ja, wij hebben uh, alle mensen die uh, hebben vandaag een kussentje gekregen vanwege het 160 jaar uh, bestaan van een PC. En omdat die houten bankjes misschien toch wat, wat, wat taai aan gaan voelen op een gegeven moment? Ja, die houten bankjes zijn wel, uh, wel hard op een gegeven moment. Ja. Ja. Wat, wat is voor u bijzonder aan deze dag? Ja, ik vind kaarten sowieso heel leuk. Ik ben er zelf niet mee opgegroeid, maar mijn, uh, mijn echtgenoot heeft uh, altijd gekaatst. En uh, ja, vanaf uh, een jaar of twintig kom ik hier ook uh, eigenlijk ieder jaar. Het is inderdaad de sfeer ook in het stadion? Ja, de sfeer, maar ook het kaatsen op zich, want wij volgen het eigenlijk uh, het hele jaar wel. Uh, wel. Want het is natuurlijk eigenlijk nog vrij vroeg. Het is nog geen half tien. Maar het stadion, ja, het stadion, is, het stadion is al lekker vol. Ja, het is fantastisch natuurlijk. Ja, het is natuurlijk één grote traditie. Eh, alles hangt vandaag samen. Het is eigenlijk ook één grote reunie. Waarbij iedereen die iets met kaatsen heeft elkaar treft. Fijne dag. Uh, de, fanfare is, of de harmonie staat hier inderdaad nog steeds klaar. Dus ja. zo meteen krijgen wij het volkslied. En het dan kan het afgelopen. hier gaan beginnen. De Precies. PC 2013. Fries bloed, komt in beweging. Bruis, kook en bons door onze aderen. Zo begint het althans in de vertaling. Mag jij straks het Friese gedeelte laten horen om 12 uur? Want dan krijgen we vast en zeker een bijdrage van Martijn van der Zanden... weer te horen bij de NOS. Maar voordat het zover is, blijf luisteren naar deze zender. Want Wouter is binnengekomen voor Goedemorgen Nederland. Wouter, wat ga je doen? Ja, uh, het CEO OC wil dat de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Winterspelen in Rusland deze winter. actie gaan voeren voor homo's. en dus eigenlijk gaan protesteren tegen Poetin. en twee dwarse dwergvleermuizen. Wat? Twee dwarse, twee dwarse Ja, we hebben erover nagedacht. <lacht> die Amstelveense ambtenaren tot wanhoop dreigen. <lacht> Oké. Okay. Dat kan gebeuren. Dat belooft veel voor zo dadelijk. Blijf luisteren, blijf erbij op deze zender. Radio 1. Dit is Radio 1. Half tien is het, Jan van de Putten met het NOS-journaal. PostNL heeft vorig jaar niet voldaan aan de wettelijke eis... om 95 van de post op tijd te bezorgen. Dat stateert toezichthouder, autoriteit, consument en markt. 93,6 van alle brieven die gepost werden... werd de volgende werkdag bezorgd. Net iets te weinig. En volgens PostNL komt dat door een mislukte reorganisatie. U hoorde net in het Radio 1-journaal... de prostituees die hun werkplek in Utrecht zijn kwijtgeraakt... eisen compensatie van de gemeente wegens inkomstenderving. Een initiatiefgroep die opkomt voor de belangen van de sekswerkers... schrijft dat in een brief van de Utrechtse burgemeester Wolfsen. Donderdag sloot de gemeente seksboten en prostitutieramen aan het Zandpad... in de Harde-Bollenstraat in Utrecht... op verdenking van wanbeheer en mensenhandel. De alcoholbranche en de stichting Verantwoord Alcoholgebruik Stiva roepen RTL 5 op om te stoppen met programma's waarin het draait om alcoholmisbruik. Eind augustus wil RTL 5 met een nieuwe serie OO Gerzo komen. En volgens deskundigen hebben alle inspanningen om jongeren op een verantwoorde manier met alcohol te laten omgaan last van dit soort programma's.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 Goedemorgen, Nederland. Bouter Körpershoek. Nederlandse Olympiërs moeten protesteren tegen Poetin. Pikken mensen in de bijstand, banen in. Bulgaarse demonstranten bellen woedend aan bij ministers... en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Martijn Grimmeus volgt de hele week de route du soleil. Ergens halverwege, waar steeds meer Nederlanders hun landgenoten verwelkomen in een chambre d'eau. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Werken in ruil voor een uitkering, dat is de eis die steeds meer gemeenten stellen bij de aanvraag van bijstandsgerechtigden. Over een paar jaar zijn de gemeenten verplicht om een tegenprestatie te vragen voor een uitkering. En dat heeft verdringing van gewoon werk tot gevolg, zegt de SP. Sadat Karabulut, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw partij heeft onderzoek laten doen naar 1700 van die bijstandsgerechtigden. Wat is de belangrijkste conclusie? We hebben zelf inderdaad onderzoek gedaan, niet laten doen. Uh, we hebben een enquête uitgezet gezet onder bijstandsgerechtigden. die hebben massaal meegewerkt, gelukkig. De belangrijkste conclusie, zijn toch wel vrij schokkend... Uh, dat zijn twee zaken. Het eerste punt is dat mensen dolgraag willen werken... een deel van de mensen ook werkt... Uh, maar toch niet uit de uitkering geraakt. En het, uh, de andere uh, hoofdconclusie is dat heel veel mensen moeite hebben... om rond te komen en feitelijk de hulp en begeleiding... vanuit gemeenten weinig of niet aansluit... Maar dat is dan toch een geweldige conclusie, nummer één. Ze willen werken, de bijstandsgerechtigden. En ja, dat kunnen maar... ze ook, eh, namens de gemeente. Ja, nou het is in een in natuurlijk. U werkt en ik neem aan dat u dat niet onder het wettelijk minimumloon wil doen... maar gewoon een eerlijk loon daarvoor wil ontvangen, zoals het hoort. Uh, en dat zou, de, dat zou voor bijstandsgerechtigden ook moeten gelden... We zien uh, een toenemende tendens dat, uh, hoewel de beeldvorming is... Uh, dat heel veel mensen niet willen werken of wat dan ook... het uh, tegenovergestelde uh, uh, waarheid is. De werkloosheid groeit en tegelijkertijd bezorgingen worden doorgevoerd... die vervolgens worden opgevuld met werklozen. En het gevolg is dat enerzijds echte vakkrachten, uh, dus echte vakken... Uh, zoals uh, postbezorger uh, in de groenvoorziening... Uh, eigenlijk worden kapot gemaakt uh, en er sprake is van verdringing. Want het gaat ook, om die banen uh, je, je vooral. Ook, je ziet ook bijvoorbeeld in de zorg ziet dat mensen enerzijds ontslagen worden. maar anderzijds het werk goedkoper door werklozen uh, gedaan wordt. En anderzijds voor de werklozen zelf. Mensen, uh, ik ben daar echt van geschrokken. die soms wel drie of vijf jaar lang al werken. maar toch maar niet uit die uitkering raken. En dat betekent in heel veel gevallen gewoon uitsluiting en regelrechte armoede. Maar wat zijn de cijfers? Om hoeveel gevallen gaat het? Het uh, uitkeringsgerechtigde die een baan hebben die ook gewoon regulier vervuld zou kunnen worden. Nou weet, weet u, uh, landelijk uh, bestaat het uh, inzicht uh, gewoon niet. Omdat daar gewoon uh, geen degelijk onderzoek naar is gedaan. Maar waar baseert u uit dan ons, uw klachten op? Ons. Ja, dat ga ik u zo uitleggen. Uit ons onderzoek blijkt dat um, een vijfde van de ondervraagden aangeeft... dat zij werken met behoud van uitkering en al langer dan twee jaar. En ja, maar de vraag is nogmaals, dat, wat voor werk dat, het dan dat, omgaat? Is daar inzicht dat, in? En dat, dat driekwart uh, van de uitkeringsgerechtigden geen uitzicht heeft op hun baan. En dat is natuurlijk schokkend. Harde aantallen... Uh, kijk, wij hebben ik nu... probeer het nog één keer. Om wat voor banen gaat het nu concreet? Een, een concrete baan waar in een bepaalde gemeente die vervuld wordt door een uitkeringsgerechtigde... in plaats van een reguliere het gaat, werknemer? Het, het gaat bijvoorbeeld om uh, onderwijsassistenten. Het gaat om uh, chauffeur-leerlingenvervoer. Het gaat om werk in de groenvoorziening. Het gaat om straatvegers. Het gaat om thuiszorg. En om welke aantallen gaat het dan? Gaat het om tienduizenden banen die op deze manier worden afgepakt... zeg maar, van de reguliere... Uh, dat, dat kan ik u helaas niet vertellen. Ik zie wel een toenemende tendens en we zien steeds meer voorbeelden van gemeenten en dat blijkt ook weer uit dit onderzoek. Dus volgens mij een signaal om heel heel serieus te nemen en om het beleid uh, echt anders te gaan voeren. Vorig jaar heeft de gemeente Rotterdam uh, met bussen geprobeerd om mensen met een uitkering naar het Westland uh, te krijgen om daar te gaan werken. Als ja. opmaat naar een gewone baan overigens daar. Uh -huh. Uh -huh. Uh, vrijwel niemand wilde dat. Nou, dat is niet waar. Uh, ik, uh, ik heb de uitkingsgerecht. Mijn vakbond die uh, zich met deze materie ook bezighoudt, ook gesproken. Voor een deel was het gewoon niet passend. U moet zich realiseren dat een deel van de mensen in de uh, bijstand... Uh, ...een beperking heeft, chronisch ziek en gehandicapt is. En het werk in de kassen is gewoon vrij zwaar werk. Voor een ander deel heb ik ook, ben ik ook voorbeelden tegengekomen... Uh, ...dat het vervoer bijvoorbeeld een probleem was. Uh, dus, uh, nou ja, en, en we weten dat uh, massa's, zeg maar, uh, in de kassen aan het werk zetten... ...dat dat niet werkt. Wat je wel moet doen is kijken bij wie zou dat wel passen. Want er zijn er wel een aantal die uh, dat werk leuk vinden en uh, waarvoor het ook geschikt is. Uh, en weer. Uh, voor anderen is dat werk minder geschikt. Dus je kan niet... Maar u bent dus standaard... niet per definitie tegen uh, mensen... vragen om een tegenprestatie als het gaat om... Nee, kijk, weet je, weet u, ik, wil heel, ik wil juist heel graag... en dat blijkt ook uit het onderzoek, dat willen mensen zelf ook... heel graag dat we mensen uit de uitkering helpen naar zelfstandigheid. Alleen het probleem nu is dat dat niet wordt gebeurd... en dat ze gewoon eigenlijk worden ingezet als goedkope arbeidskrachten. En dat is niet goed voor de werkenden. Maar welke uh, omdat... tegenprestatie zou de SP willen vragen? Uh, nou ja, kijk, die tegenprestatie, dat is gewoon eufemisme, dat schept heel veel verwarring. Uh, je ziet dat die tegenprestatie eigenlijk in de praktijk uh, wordt gebruikt, of uh, soms ook misbruikt, om gewone banen te laten doen. Dat moet je niet doen. Kijk, uh, vrijwilligerswerk blijkt ook uit ons onderzoek. Nee, mensen, ik, ik begrijp inmiddels wat we niet moeten doen, mensen, maar wat moeten mensen, we dan wel mensen... vragen? Mensen willen. Ik zou heel graag willen uh, dat mensen gewoon het vrijwilligerswerk en de mantelzorg die zij leveren uh, kunnen blijven uitvoeren. Dat moet in overleg met de gemeente, dat moet maatwerk zijn. En wat ik heel belangrijk vind en wat er gewoon niet gebeurt en wat steeds erger wordt, is dat we werken aan banen, echte banen met echte, echt loon, een echt cao-functieloon, zodat we daadwerkelijk de werkloosheid kunnen oplossen in plaats van die alleen maar uh, doen toenemen. Dus totdat er een echte baan is, zouden we kunnen vragen van uitkeringsgerechtigden om mantelzorg uh, en vrijwilligerswerk te doen? Dat, dat kun je toestaan en voor een ander deel... Uh, toestaan de of vragen? Mensen, dat kun je, dat, toestaan, toestaan. Kijk, dat, je kunt vrijwilligerswerk niet afdwingen. En uh, voor een ander deel moeten mensen gewoon opgeleid worden en echt begeleid worden. Maar er kan nou, dus nooit sprake zijn uh, als het gaat uh, om iemand iets aan te bieden om dwang. Daar bent u echt tegen. Uh, dat, kan, dat kan wel, dat kan als daar sprake is van een echte baan... waar gewoon een salaris tegenover staat. Want daar zijn, ja, maar die iedereen, banen zijn er niet, hè? Daar, daar is iedereen... Ja, nee, ja, goed, dan, dan is het dus uh, uh, niet een zaak om andere banen te verdringen... maar dan moeten we uh, werkgelegenheid scheppen... en dat, uh, dat uh, vereist investeringen. Uh, maar goed, u heeft nog steeds uh, geen zicht op een concreet alternatief, begrijp ik. Oh, zeker dus is... wel. Oké. Okay. Zeker wel. Uh, wij hebben heel veel alternatieven. We hebben een tiental aanbevelingen in ons rapport gedaan. De, uh, dat betekent dat je maatwerk moet verrichten en mensen moet begeleiden en ook opleiding moet aanbieden. Dus kijken naar wat past, naar wat nodig is. Anderzijds moet je natuurlijk de werkloosheid gaan bestrijden door investeringen en banen te scheppen in plaats van banen te schrappen. Um, en uh, tot slot moet je ook uh, inzien dat sommige mensen vanwege hun beperkingen gewoon niet het werk kunnen doen wat je hen zou willen laten doen. En dat is uh, een ander. Route dan alleen maar uh, bestaand werk uh, verdringen, eigenlijk door inzet van werklozen en hen gevangen houden in de uitkering. U gaat uit van het goede van de mens. De mens is bereid om te werken, wil dat ook heel graag en ze willen allemaal uit die uitkeringen. Um, het overgrote deel wel. Uh, en daarbij geldt dat er uh, ook voor de SP een sollicitatiepleeg uh, geldt. Dus een beetje gekscherend doet hij erover. Uh, maar wat ik heel graag zou willen is dat u en ik... Uh, wij krijgen ook gewoon de normaal salaris niet onder het wettelijk minimumloon. Dat gun ik ook andere werklozen. Nou ja, gekscherend in die zin dat we met z'n allen wel graag de cijfers zouden willen hebben. Om hoeveel gevallen gaat het nu concreet... Dat iemand ja, met een dan uitkering, kijken, een gewone ik, weet, baan... Weet, weet u wat het is, heeft. meneer Kurbershoek? Ik heb hier een eerste aanzet gedaan. Uh, ik ben niet de verantwoordelijk staatssecretaris. De verantwoordelijk staatssecretaris... Maar u heeft wel een bedrijf. mening. Ik heb zeker mening. En ik heb ook dat onderbouwd met onderzoek. De harde, harde aantallen. die heb ik. Dit is slechts een enquête onder 1700 bij ons Ik denk dat het een goed en schokkend beeld weergeeft. Ik heb diverse malen aan de verantwoordelijke bewindspersonen gevraagd om dat inzichtelijk te maken. Op mijn aandringen uh, loopt er nu ook een onderzoek. Dus die harde aantallen, hoe graag ik dat ook zou willen... zou ik u willen, uh, kan ik u op dit moment niet geven. Maar ik kan u wel voelen met heel veel voorbeelden... die ook in ons onderzoek staan... en die eerder overigens ook door de vakbond zijn aangedragen. En daar, daar kunnen we de ogen van niet voor sluiten. Mevrouw Kara Boelhoed... Sorry dat ik uw achternaam met enige moeite uit blijf spreken. Wat, uh, dat blijf spijt We blijven daarop goed. oefenen. Dat gaan we ook zeker doen. U bent van de SP. Dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. De vierde Nederlandse dode in Syrië is, volgens de website... dewarereligie.nl, een feit. Er zouden daar nog tientallen landgenoten strijd voeren. Zijn Nederlanders die vechten in Syrië eigenlijk strafbaar? Hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops heeft het antwoord. Nederland is geen partij bij het uh, gewapend conflict binnen Syrië. Dus een Nederlander die... ...bij een van die twee partijen in dienst zou treden in de zin van militaire dienst... ...maakt zich dus niet schuldig aan het misdrijf dat ons wetboek van strafrecht kent... ...namelijk dat je in vreemde krijgsdienst treedt... ...wetend dat Nederland met dat betreffende land op voet voor oorlog zou komen te verkeren. De andere is, als je als Nederlander een gewapende bijdrage zou verlenen aan een organisatie die wordt betiteld als een terroristische organisatie... of van een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk... dan zou die Nederlander wel strafbaar kunnen zijn. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de route du soleil. Martijn Grimius. Volgens mij heeft hij suiker in zijn koffie. Er wordt uh, lekker ontbeten uh, in uh, Chambre d'hôte La Cure in Bouget. Uh, stokbrood en uh, uh, abrikozen. Zie je dat daar meloen op tafel staan, zelfgemaakte chef. Nou, dat smaakt, dat smaakt fantastisch hier, of niet? Het is heerlijk. Ja. Ja? lekker ontbeten. Twee Nederlandse gezinnen hebben hier uh, overnacht ook, ook goed geslapen. Heerlijk geslapen, ja. Ik leek nog niet helemaal wakker. Nee, maar ook al zit het nog een beetje dicht. Oh, ja, ja. Hoe, hoe is het om in, in een Chambre overnacht te overnachten? Want u bent volgens mij op doorreizen, ja, we zijn op doorreis. Het is heerlijk landelijk hier. Lekker buiten. Beter dan uh, hotelletjes langs, uh, langs de snelweg. Ja, maar die zie je ook veel langs de route zo Een beetje van die betonnen blokkendozen waar dan, uh, je dan halverwege in kunt overnachten. Waarom heeft u hiervoor gekozen? Nou, uh, dit is wat gezelliger. Ook ontbijten met andere gezinnen is gezellig. En die uh, hotels langs de snelweg zijn, uh, zijn heel ongezellig. Wel eens in gezeten? Ja, we hebben wel eens in zo'n Formule 1 hotel oh, ja. gezeten. Hoe was dat? Niet, niet leuk. Vo nee? Vooral ontbijten, dat, uh, dat hebben we maar overgeslagen. Dat was erg druk. Niet, niet zo uitgebreid als hier? Absoluut niet uitgebreid. Allemaal geserveerd door Annette van Kasteren. Die runt het allemaal hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, twee gezinnen nu heerlijk aan het ontbijten. En, en u runt het allemaal, deze uh, chambre dood. Hoe lang doet u dit al? Uh, de chambre doe ik nou drie jaar. En hoe lang woont u in Frankrijk? Uh, tien jaar inmiddels. Al tien jaar. En kunt u mij een korte rondleiding geven nee, ja. door de chambre dood? Terwijl de eitjes nog even gepeld worden, lopen wij even wat verder door het, uh, het huis. Uh, ja, het is een, een, een oud huis. Het is een school geweest. En uh, met een prachtige stenen trap, zoals je ziet. Wat vrij bijzonder is in, uh, in deze regio. En uh, hierboven heb ik drie uh, uh, gastenkamers. chambre Bredot wil zeggen gastenkamers. Hè. Um, en die zijn op het moment allemaal uh, bezet. Deze mensen die hier trouwens nu aan het ontbijten zijn, die zijn op doorreis. Hè? Treft u dat veel? Mensen die hier even langs vanaf de route Soleil een hoekje maken... en dan hier in het platteland van Frankrijk overnachten? Ja, dat is eigenlijk voornamelijk in de zomer uh, het soort gasten wat ik hier krijg. Hier, uh, hier om het hoekje, de badkamer. badkamer, douche, wc. Um, nou, De kamers zijn hier aan de andere kant. Ja, het is wel een klein stukje van de snelweg, hè? Het is, het is een 40, 45 kilometer van de snelweg. En dan heb je een uitzicht: het platteland van Frankrijk, licht glooiend. Graanvelden in de verte. Um, ja, mensen zijn dus toch bereid om die omweg te maken om, om hier te overnachten. In plaats van zo'n Formule 1 hotel. Blijkbaar. En Ik denk dat de kwaliteit uh, van de overnachtingen meer telt als, als de snelheid. Is dat in opkomst dat mensen zeggen van we willen toch iets meer rust, we willen iets meer. Ja, de luxe misschien wel van zo'n chambredo? Dat kan ik niet, niet zo zeggen. Ik zie wel dat het steeds meer gebeurt, dat hier ook steeds meer chambredo's komen. Ook door Nederlanders? Ook door Nederlanders. Ja, de meeste worden gewoon door Nederlanders gerund eigenlijk hier in de buurt. Maar misschien is het ook wel gewoon het, het soort mensen. Er zijn mensen die dit het leukste vinden en er zijn mensen die even snel langs de snelweg uh, overnachten. Ja. Maar het is een redelijke opkomst. Er steeds meer Nederlanders beginnen hier in de buurt... zo halverwege tussen Nancy en Dijon en Chambredo. Ik zie er wel steeds meer komen, ja. En dan is het ontbijt achter de kiezen. De auto is weer helemaal ingepakt. En de reis kan worden voortgezet. Waar gaan jullie nu heen? We gaan naar Nions. Ik ben even de TomTom -tom nog aan het instellen. En uh, als hij straks de route heeft gevonden, dan, dan pakken we hem weer op... Wat zegt hij? Hoe lang moet jullie nog? Uh, ik geloof dat het iets van 450 kilometer is. We gaan het nu zien. Oh, 512. Oei, nou, valt even tegen. Moet ik nog wat harder doorrijden. Ja, ja precies. Een nou, goede reis. Ja, dank u. Dank u. Martijn Grimmius vanuit Frankrijk. Zometeen woedende Bulgaarse demonstranten op de stoep bij ministers. Maar nu eerst. Three, two. One, go! Deze dag. 1996. Op deze dag, 31 juli in 1996, zucht het Zeelse dorpje Auerkerk onder een pauwenplaag. Ze maken herrie en vreten de moestuinen kaal. Wethouder Wim Stouten is het spuugzat en besluit dat alle pauwen moeten verdwijnen. Normaal gesproken zei ja dat is niks bijzonder, want uh, ja, dat gebeurt overal wel dat er eens iets, uh, iets weggaat of verandert. Maar toen was het landelijk nieuws. Ze maken de boel kapot en poepen het hele dorp onder. Veel mensen in Ouderkerk hebben het helemaal gehad met de bende die hun dorp onveilig maakt. Het bestuur van de gemeente vindt dat het de hoogste tijd is om in te grijpen. We hebben in ouderkerk een, herten, een hertenkamp en daar liepen ook pauwen in. En uh, ja, er was uh, onrust ontstaan, want pauwen die kunnen natuurlijk behoorlijk wat herrie geven. Die, die geven op grote schreeuwen. Uh, ze plukten de, de bloemen, uh, bloemknoppen, die plukten uit de tuinen. Ze aten uh, groenten op uit de tuinen. Ze haalden bloembollen uit de grond. In feite, ze aten alles op. Wat los en vast zat en wat er natuurlijk ook bij komt, ja die vogels uh, die eten dus, die poepen ook. En ja, dat, uh, dat zag er uh, op plaatsen niet uit. Uh, de trappen, de mensen in, die nemen dat weer mee in huis. Dus ja, er was heel wat uh, ja, onvrede bij een uh, groot aantal uh, inwoners uh, over die bouwen. Waren er, ook die waren er zeer blij mee, joh, want het, het zijn natuurlijk prachtige vogels. En uh, ja, ze gingen ook wel eens op dagen zitten en dan liepen ze daar over. Dat, dat had ook nogal het nodige lawaai. Maar uh, ja, de pauwen uh, die moesten in ieder geval uh, daar weg. Uh, daar kwam het op neer. Even uh, teruggedacht, vier uh, vrouwtjes en twee mannetjes, dus de, zes totaal. Maar wat je vaak ziet, dan zit zo'n dier, uh, zo'n hertenkampje, dat zit vaak in een park. Dus dan heb je al veel meer ruimte en die pauwen die, die gaan ook in, in, de, in de bomen slapen. En hier, hier gingen ze ook in de bomen slapen, maar die bomen die stonden wel bij die huizen. Dus dat was in feite het probleem. Moesten ze natuurlijk zien te vallen. En dat, dat, dat kon met, met net. En of je kon ze gewoon met een verdovingsspijltje neer. Ze zijn toen gewoon naar de particulier gegaan en Die zijn niet vergast. Dat, dat was ook niet aan de orde. Dus te... En het hertenkampje is er gelukkig nog steeds. Alleen ja, nu lopen er herten en kippen en geitjes en van alles in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 na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Me é quebrar é, Nossa, nossa, assim você me mata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 Nou, dat agora nossa. nossa Assim você is zo moeilijk. Ai is zo moeilijk. Het delícia delícia assim Het is ai, se eu te pego, Ai ai Als je het Miguel Teilo was dat. De demonstraties in de Bulgaarse hoofdstad Sofia worden steeds heviger. De demonstranten gaan niet alleen de straat op, maar zoeken naar steeds extremere vormen om de regering tot aftreden te dwingen. Correspondent Mitra Nazar, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doen ze dan? Um, nou, ze zijn bijvoorbeeld uh, bij de minister van Binnenlandse Zaken op de stoep uh, gaan staan. Uh, um, dat, werd, dat werd voorkomen dat ze konden kon aanbellen uh, door de politie. Maar uh, volgende week gaat het uh, uh, zomerreces in hier. En uh, voor de demonstranten is dat natuurlijk een doorn in het oog. Want dan zijn er geen politici meer in uh, Sofia waar ze hun protesten uh, aan kunnen richten. Dus wordt er, worden er plannen gesmeden om naar de kust te gaan waar die uh, ministers en parlementariërs uh, op vakantie zijn. Uh, en daar is ook een uh, staatszomerresidentie uh, waar uh, ja, politici uh, kunnen verblijven tijdens hun vakantie. En, en daar willen ze het boel uh, ook gaan blokkeren. En in ieder geval uh, ja, met hun spandoeken uh, daar naartoe trekken. Dat is nu het plan. En die ministers wordt dus geen vakantie uh, gegund. Maar waarom zijn de demonstranten zo boos? Nou, ze vinden dat deze regering en eigenlijk alle regeringen eh, voorafgaand aan deze eh, doordwenkt is van corruptie en vriendjespolitiek. Eigenlijk sinds de val van het uiterde gordijn regering eh, en inslag is in Bulgarije. En... Uh, meteen na het aantreden van deze regering nog maar twee maanden geleden bleek meteen uh, dat, uh, dat de corruptie nog niet verdwenen is door aanstelling van een hele dubieuze mediamagnaat tot uh, chef van de veiligheidsdienst. En uh, ja, er zijn dus hele sterke aanwijzingen dat politici, bedrijfsleven en georganiseerde misdaad en oligarchen hele stevige banden hebben. En daar willen de Bulgaren nu eindelijk eens een keer mee afrekenen. Wat doet die veiligheidschef, die mediamagnaat, niet? Um, wat, wat bedoel je? Nou ja, ze zijn blijkbaar boos over het feit dat deze man juist is aangesteld... om het land een beetje veiliger, en minder corrupt te maken. Maar hij faalt. Hij, hij, uh, hij onderneemt Die niet. aanstelling is uh, overigens teruggedraaid... Uh, omdat er zoveel protesten kwam. Uh, deze man uh, is, is gelinkt met georganiseerde misdaad... en allerlei lusje praktijken in Bulgarije. En daarom waren de demonstranten zo boos dat, hij, dat deze man werd aangesteld. En het was voor hun een teken dat... Die, uh, die banden uh, tussen de maffia en de regering nog lang niet uh, zijn doorgeknipt. En uh, dat, dat is waarom ze boos zijn. Om nog even een beeld te schetsen, de gewone man of vrouw in Bulgarije... wat merken die van die corruptie, die blijkbaar ja, ook corrupt... op het hoogste niveau vooral wordt uh, gehandeld? Ja, op het hoogste niveau, maar uiteindelijk is het in alle laag van de samenleving te merken. Het begint met, met ziekenhuizen, eh, politie, in de gemeenteloketten. Overal moet je extra betalen om die diensten te krijgen. Maar, eh, maar het heeft ook bijvoorbeeld te maken met, met EU-fondsen. Er komt geld binnen vanuit de EU. Wat, wat, hè? via allerlei wegen niet terechtkomt... op de plek waar het terecht zou moeten komen... in ja, toch wel een van de armste landen van Bulgarije. En, en dat beginnen mensen echt te zien. Dat ze, dat ze daar zelf te diepe van worden. Ja, wat kunnen de Europeanen de Europese Unie doen? Bulgarije is lid van de EU. We waren ja. met z'n allen een beetje bang eigenlijk voor dit soort praktijken. Die blijkbaar doorgaan. Ja. Ja. Uh, wat, wat, wat doet de EU? De EU ik kan op dit moment heel weinig doen, omdat Bulgarije nog niet heel direct wetten overtreedt. Maar uh, Brussel is absoluut uh, ja, wakker en op de hoogte. Uh, vorige week is een EU-commissaris Viviane Reding in Sofia geweest om met de demonstranten te praten. En heeft bewust geen afspraak uh, gemaakt met de premier. En wilde niet met hem praten. En heeft gezegd dat ze achter de demonstranten staat. Dat is nogal wat, want daarmee zegt het dus eigenlijk indirect dat, dat de EU deze regering niet steunt. Uh, dus afwachten wat er de komende tijd gebeurt, of de EU ook echt iets uh, kan doen om druk uit te oefenen op deze regering. Eén ding lijkt dus duidelijk, die demonstraties gaan niet op korte termijn stoppen. Mitra. Nazar, onze correspondent op de Balkan was dat. Dankjewel. We zijn bijna gekomen aan het einde van dit eerste half uur van KRO Goedemorgen Nederland. Na tienen praten we uitgebreid met het COC. Die willen dat de Nederlandse sporters de komende winter tijdens de Olympische Winterspelen protesteren tegen Poetin. Blijf luisteren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. ...internet, langs, Twitter, kranten, radio en televisie. Uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Mensen dingen die mensen soms op internet zetten. Meestal anoniem, ze zijn nog lang dus ook. Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is het leven zoet... ...waar men stil en ongedwongen alles voor haar doet. Mijn buurjongetje zei, ik wist niet eens waar je het over had. En die zei, jij wordt nog eens burgemeester, zei hij tegen. De Gids.fm. Straks. tussen en 12. Radio 1.